De koning van de gouden berg. Er was eens een rijke handelaar die besloot al zijn eigendommen in twee schepen te laden... en naar andere landen te gaan om nog rijker te worden. Maar de schepen zongen waardoor hij arm werd. Hij bleef achter met zijn kleine zoon en wat hij nog aan grond had... Op een avond ging hij naar zijn land om te relaxen en werd hij bezorgd door een dwerg, genaamd Manikin. Vriend, waarom ben je zo treurig? Wat is het dat zo zwaar op je hart drukt? Ik ben alles kwijtgeraakt en maak me zorgen om mijn zoon. Vraag wat je wil en je zult het krijgen. En in ruil wil ik dat jij mij precies over twaalf jaar dat geeft... wat je vandaag als eerste omhelst als je thuiskomt. Akkoord. Oh, Terwijl de handelaar gelukkig naar huis terugkeerde... kwam zijn zoon van achter en greep zijn benen. Hij realiseerde wat hij had gedaan zonder erover na te denken... en hij werd gegrepen door angst. Hij gaat naar zijn zolder en kijkt in zijn geldkist... en zag dat het leeg was... Opgelucht denkt hij dat zijn geld niet is gekomen en dat hij het zal weigeren als het wel komt. Maar als hij een paar dagen later terugkeert naar de zolder, ziet hij dat de geldkist vol zit met goud. Hij wordt zelfs nog rijker dan ooit tevoren. Twaalf jaar later komt de dag dat de handelaar zijn zoon aan de dwerg moet geven. Zoon, ik moet je heel slecht nieuws vertellen. Vader, geen zorgen. Niks slechts zal ons overkomen. De zoon werd de volgende nacht bezocht door een tovervee... die hem een geweldig fortuin voorspelde dat hij zou krijgen... en wat hij moet doen om het te krijgen. Omdat hij dit weet, neemt hij zijn vader mee naar dezelfde plek... waar de dwerg hem zal halen. Hij laat zijn vader zitten en tekent een cirkel om hem heen. De dwerg komt en vraagt om zijn vordering. Een magische kracht verhindert dat de dwerg de cirkel in kan. Goede oude handelaar. Je hebt nu wat van mij is. Nu geef hem over aan mij. Het spijt, mijn vriend. Hij is mijn zoon en ik kan hem niet aan jou geven. Leugenaar, dat heb je aan mij beloofd. Mijn vriend, als je het me toestaat... Ik heb een ander voorstel. De dwerg en de vader komen tot het akkoord. Dat hijzel in een boot zal gaan die in zee wordt geduwd door zijn vader. De golven zullen dan bepalen wat het lot van het drijvende boot met hijzel erin zal worden. Na een tijdje te hebben rondgedobberd komt de boot in ruwe zee terecht en kantelt de ondersteboven. De handelaar is verdrietig omdat hij zijn zoon is verloren en de dwerg is tevreden omdat hij zijn wraak heeft. Beide mannen draaiden zich om en verdwijnen. Maar Hijzel overleeft het omdat hij bovenop de drijvende boot blijft. Na een paar dagen komt de boot aan op een onbekende kust. Met een heel groot paleis en een gouden berg. Jonge Hijzel gaat het kasteel binnen en ziet dat het leeg is. Terwijl hij elke kamer doorzoekt dus naar iemand, slaat zijn vruchten om in wanhoop. Uiteindelijk komt hij een witte, opgerolde slang tegen en is doodsbang. Hallo reiziger, ik ben prinses Noada en ben gevangen in deze vloek. Die alleen verbroken kan worden als je drie nachten de doodsangst veroorzaakt door twaalf mannen die in het donker komen. Kunt uithouden. Dan zal de vloek verbroken worden... en kan ik terugkeren naar mijn menselijke uiterlijk. En ik zal je helen naar hoe je nu bent en je trouwen... en onze onderdanen terughalen... zodat we over hen als de koning en koningin... van de Gouden Berg kunnen regeren. Hijzel gaat akkoord. De mannen komen en slaan hem. De vloek is verbroken. De prinses wordt weer een mens. Ze geneest Hijzel. de onderdanen komen terug... en ze gaan trouwen. Ze krijgen een prachtig kind... En zeven jaren gaan voorbij. Hijzel denkt aan zijn vader en wil hem graag weerzien... en vertelt zijn wens aan de koningin die veel verdriet voorziet als hij vertrekt. Maar Hijzel zeurt net zo lang totdat ze uiteindelijk met tegenzing akkoord gaat... en geeft hem een wensring en een voorwaarde. Je moet nooit mij en mijn zoon naar je vaders huis wensen. Hijzel gaat akkoord sluit zijn ogen en wenst dat hij bij zijn vaders stad komt. Hij opent zijn ogen en ziet dat hij in de stad van zijn vader is gekomen. Hijzel krijgt geen toestemming om de stad binnen te gaan vanwege zijn kleding... dus maakt hij een deal met een herder en bereikt zijn vaders huis. Hij vindt zijn vader en vertelt hem alles. Vader, ik ben het, Hijzel. Uh, mijn zoon stierf je vele jaren terug... Ik zag hem sterven. Vader, zie mijn teken. Ik ben je zoon. En ik ben koning van een verre land. En ik heb een koningin en een zoon. Je bent mijn zoon. Maar je bent geen koning. Je bent een herder. En waar is je familie nu? De koningin komt aan met heel veel tegenzin. Ze is voedend, maar blijft kalm. Ze wacht, Heizel brengt haar naar dezelfde kust als van waar hij vertrok. Hij besluit te rusten op de benen van zijn geliefde. De koningin neemt haar ring terug en keert terug naar het paleis met haar zoon. Heizel wordt wakker en beseft wat er gebeurd is. Hij weet nu dat hij niet terug kan keren naar zijn vader, omdat hij hem niet zal geloven. Dus besluit hij te gaan lopen en een manier te vinden om terug te keren naar zijn familie. Ver weg! vechten drie reuzen om hun erfenis van drie voorwerpen. Een cape die je onzichtbaar maakt... een paar schoenen die de drager ervan overal brengt waar hij wil zijn... en een zwaard die op het commando hoofden eraf... iedereen om je heen dood behalve jezelf. Heisel komt hier aan na vele dagen reizen. Hij ziet de voorwerpen en biedt aan om de ruzie te beëindigen. Hij houdt de reuzen voor de gek door te zeggen dat... Om de ruzie te stoppen, hij de voorwerpen moet dragen om ze te beoordelen. Hij draagt ze één voor één en verdwijnt. Hij bereikt de kust van de Goudenberg en ontdekt dat er een enorm feest plaatsvindt. Hij gebruikt zijn cape en gaat tussen het publiek staan... en komt erachter dat de koningin een andere man gaat trouwen. Hij wordt kwaad. Hij zal draagt de cape, bereikt de grote eethal met de feestelijkheden... Die plaatsvinden en besluit de koningin een lesje te leren. Hij pakt haar bord met eten en drinken, elke keer als ze probeert het te pakken. De koningin wordt steeds bezorgder en steeds ongeruster. Ze staat op en verlaat de hal om naar haar kamer te gaan, waar ze huilt over wat er is gebeurd. zal komt en doet zijn cape af. De koningin, hoewel van slag, is opgelucht om hem te zien. Maar Heizel wordt woedend en maakt alles kapot. Schreeuwt tegen haar en gooit met dingen en maakt haar aan het huilen. In dezelfde woede gaat hij de hal binnen en schreeuwt het volgende. Onderdanen van mijn koninkrijk van de Gouden Berg. Ik ben terug en dit huwelijk is afgezegd. Maar hij wordt alleen maar belachelijk gemaakt door de edelmannen en mensen lachen hem uit. Ziedend zwaait hij met zijn zwaard en schreeuwt. Alle hoofden eraf, behalve de mijne. De betovering van het zwaard werkt en iedere onderdaan inclusief zijn koningin en zoon sterft. Hij realiseert wat hij heeft gedaan en dat geen enkele vorm van hebzucht of wraak de opoffering van familie waard is. Hij huilt en zit vanaf dan op de troon als de eenzame koning van de Gouden Berg. Het einde...